Waarom vraag je me dat? Waarom moet ik je verdriet doen? Jou ja, ook al. Het kan nooit. Waarom niet? Omdat alles in me verprijzeld is. Omdat ik een ruïne ben. Gebruik geen grote woorden om mij te antwoorden. Spreek toch kalm. ik spreek juist met een manhoppig overleg. Lawrence. Je weet nu dat ik geëngageerd ben geweest. Ja. Ik heb hem zijn woord teruggegeven en toch hield ik van hem. Zo innig veel. En toch twijfel ik. Ik twijfel altijd, ik zoek altijd. Zie je, er is iets in mij dat niet af is. Niet voltooid. Altijd twijfel. Nu, ja, nu weet ik dat ik van hem hield. Nu weet ik het. Te laat. Hou je nog van hem? Ik denk dikwijls aan hem, Lorenz. Hier. Hm. Hier is zijn portret. Jij draagt dat altijd bij maar Het is me heilig. je geluk niet voor een tweede keer weg. Of kan ik nooit je geluk worden? Oh, Lawrence, waarom heb ik je niet eerder ontmoet? Voordat alles. Het kan nooit. Het kan wel, Eline. Luister, Eline. Weiger me niet nu. Laat mij tenminste hopen. Morgen ga ik met Vincent weg en over vijf maanden zie je me weer. Ik zal vragen of Vincent je nu en dan wil schrijven. Je zal altijd weten waar we zijn. En je hebt maar één woord te zeggen en ik keer terug. Beloof me niets. Maar weiger me ook niets. Laat mij hopen. En probeer zelf te hopen. Wil je dat doen? Is dat te veel? Nee, dat is niet te veel. Ik zal je mijn antwoord geven. Na vijf maanden. Meer vraag ik je niet. Mag ik je nu omhelzen? Florence. Oh, oh. oh. Tot over vijf maanden. Gelukkig, nieuw. Gelukkig, nieuwjaar. Dank je. Wanneer ga je naar Bodegraven terug, jongen? Morgenochtend, mama. Blijf je vanavond thuis? Ja, geloof het wel. Stik gerust het sigaar op, kind. Het hindert me niet als je rookt. Of wil je eerst koffie? Dat kan nog even wachten, mama. Paul? Hm. Uh, zeg eens, voel jij je minder wel dan anders? Hoe komt u daarop? Je bent niet zoals vroeger. Is er iets dat je drukt? Bevalt je je werking daar een Bodegraven niet meer? Ach, het is nu juist niet amusant, maar ik schrik me er heel goed. Den Haag verveelt ook op den duur. Heus, mama. Top nou maar niet. Er is heus niets. Des te beter, jong. Waarom huilt u nou? Is dat mijn schuld? Dat is zo treurig. Wat is treurig? Dat jonge mensen zich zo opsluiten in zichzelf... en altijd denken dat wij niets voor ze kunnen doen. Eline dacht dat en het maakte me zo ongelukkig. En hoe denk jij het ook? Jij, mijn eigen kind. Want ik voel toch dat je je voor mij verbergt. Dat voel ik toch? Mama, ik verzeker u... Verzeker me niet dat het niet zo is. Je hoeft er niet om te jokken. Ik zeg je, kind, dat ik het weet. Ik voel het al sedert maanden. Maar ik vraag het je niet meer. Hou maar een beetje omdat het zo treurig is. Je ziet dat je kind gebukt gaat onder iets maandenlang. Maar je bent niet thuis in het hart van je kind. Ja, ja. Altijd maar zwijgen, dat is het beste. Hoe is het mogelijk dat u iets gemerkt hebt? Ik dacht dat ik me zo goed hield... Ik wou er niet meer aan denken. Ik vond het zo flauw dat ik me dat ik me het alles zo aantrok. Alsof ik niet kon leven zonder dat nest. Frederik van Erlevoort. Freddy. Ja. Hou je van haar? Niet meer. Als je niet meer van haar houdt, is dat toch alleen pijnlijk voor je eigen liefde? Paul die een beetje gekwetst is... Moet je je overheen zetten. Maar ik kan niet geloven dat je zou lijden alleen uit ijdelheid. Ik geloof dus niet dat Freddy je geheel en al onverschillig is geworden. Maar zoals ik je zeg, mijn jongen... Ik vraag niet meer. Ik dank je alleen dat je mijn vertrouwen hebt genomen. Verwijt u me dat ik dat niet eerder deed? Ik verwijt je niets... Ik ga even een wandeling maken. Dank u. Zoals je weet, gaan mijn ogen achteruit en krijg ik steeds meer problemen met lezen. Ik heb zojuist het tweede deel van Oorlog en Vrede van Tolstoy cadeau gekregen, maar de lettertjes zijn te klein. Ik zou het nu zo prettig vinden, zo je daartoe in de gelegenheid bent... als je me er zo een paar meer dagen uit zou willen voorlezen. <lacht> Misschien zou je Frederik van Erlevoort ook bereid vinden... dit voor mij te doen zodat jullie elkander kunnen afwisselen. Bovendien vind ik het prettig zo smiddags de een of ander te zien. Het keizerlijke schaakspel. In het begin van het jaar 1806 keerde Nikolai Rostov met verlof naar huis terug. Ook Denisov ging naar huis, naar Voronezh. En Rostov haalde me over tot Moskou met hem mee te reizen... En daar bij hem te logeren. Toen hij in de op een en laatste... Freddy, is er iets? Nee, mevrouw. Hoe bedoelt u? Nou, ik dacht het. Vind je het heel erg het boek terzijde te leggen? Ik kan me op het ogenblik wat moeilijk concentreren. Zullen we gewoon wat praten? Zoals u wilt. Wil je nog een kopje thee? Alsjeblieft. Dank u. Weet je, ik vind het zo heerlijk als er bezoek komt. Paul zie ik ook bijna niet meer sinds hij in Bodegavel woont. De aanstelling tot burgemeester zal niet meer lang op zich laten wachten. Oh. Het doet me deugd dat hij de laatste tijd ernstig en degelijk is geworden. Ach, hij is natuurlijk nooit kwaad geweest, maar... hij verliest nu eindelijk zijn wilde haren. O, het had heel anders met hem kunnen eindigen. Het is zo gevaarlijk voor een jong mens geld te hebben. Nee, ik ben heel tevreden over Paul. Jij mag hem toch ook gaan leiden, nietwaar, Freddy? Jij mag hem immers ook? Oh Zeker. Zeker. Nu we toch over hem praten, dan moet ik je toch eens iets vragen, Freddy. Zou je het me niet kwalijk nemen? Natuurlijk niet. Wat wilt u vragen? Ik wou je vragen of er iets onaangenaams is voorgevallen tussen jou en Paul. Ik, ik zal je zeggen hoe ik daarop kom. Hij, hij doet altijd zo vreemd als ik bij toeval je naam noem. Of als een ander dat doet. Het is alsof hij dan geheel van streek raakt. Ik hoop toch niet dat er iets bijzonders is voorgevallen. Nee. oh nee, er is niets voorgevallen. Ik verzeker u. Kom, kind. Ik zou het me maar vertellen. Weet je, Paul kan nogal brusk zijn... maar dat doet hij uit gekheid. Oh, ik zie hem wel eens zo dwaasheden verkopen... met Françoise Oudendijk en de eekhofjes. En dan verwondert het me altijd dat die meisjes niet vreselijk gepikeerd zijn... Of liever, vroeger zag ik hem wel op zijn manier zo flirten. Nu is hij verstandiger geworden. Zie je, daarom zou ik het me best kunnen voorstellen... dat je boos op hem was geworden om het een of het ander... en hij boos op je, hoevan van weer omstuit. Maar iets ernstigs zal het toch wel niet zijn. En daarom moesten jullie maar weer goed op elkaar worden. Als je me nou vertelt wat het is... <totstuken> maar er is niets... Lieve meid, wat kan jij jokken? Foei. Waarom gelooft u me niet? Omdat ik je niet geloven kan als je me zegt dat er niets is terwijl je zo huilt. Freddy, lieverd. Hou jij van Paul? Nee, nee, blijf nou even bij me zitten. Antwoord me. Waarom moet ik u dat zeggen? Waarom wilt u hebben dat ik u dat zeg? Omdat ik geloof dat hij van jou houdt. Nee, nee, hij houdt niet meer van me. Ik ben hem onverschillig. Hij heeft van je gehouden en hij kan weer van je houden. Zal ik je zeggen wat ik denk dat er gebeurd is? Paul heeft jou het hof gemaakt... met je liefde gespeeld en je toen genegligeerd. Zo is het. Nee, nee dat niet. Dat zweer ik u. Alles is mijn schuld... Hoe kunt u zoiets van hem denken? Is het jouw schuld? Heeft hij je dan gevraagd? En heb jij hem afgewezen? Ja, ik, ik, ik raad maar, zie je. Ik weet niets. Ja, ik heb hem afgewezen uit jaloezie. Hij maakte iedereen het hof. En ik was te trots. En... Ik weet niet waarom ik hem heb afgewezen. En heb je daar nu spijt van? Maar u mag daar nooit iets van zeggen. O, belooft u me dat? Maar natuurlijk niet, kind. Ik zal hem niet zeggen. Dus jij gelooft niet... dat hij nog van je zou kunnen houden? Ik heb hem zo beledigd. Jongen, ik had je zo snel niet verwacht. Dag, Paul. Ja, u schreef spoedig komen in verband met geldzaken, dat regelt Henk toch altijd? Daar wil ik het straks met je over hebben. Ach, Freddy, schenk jij Paul even een kopje thee in. En dan kan ik boven wat papieren gaan zoeken. Excuseren jullie me even? Was het nou wel verstandig met die regen uit te gaan... hoor je me, Ellie? Ik heb toch een rijtuig genomen? Moest eruit. Altijd die vier muren van je kamer. Niemand bij je, niets waarin je belang stelt. Als dit lang duurt, word ik krankzinnig, Eline, Pranker de l'enfant van die goed. Hij begrijpt dat niet. Hij begrijpt toch niet. Hij zwijgt maar, mijn lieve onhozle ben. Kom eens... Kom eens bij tante, liever. Zo. Laat tante maar raaskallen. Weet je wat jij nooit moet doen? Ook later niet als je groot bent. Mijn lieve dikert. Denk, nooit, denk. Eline, vreemd van die... je voelt. Hij begrijpt er niets van een kleine vent. Ik heb altijd zo'n pijn hier in mijn hoofd en het kan hem niet schelen. Hij blijft me zeuren over mijn hoest. Gadnuk heb ik nog de druppels van mijn dokter uit Brussel. Maar... Daar weet hij niets van. Ik verbied je daar met hem me over te spreken, hoor je? Het pensioen is zo vervelend. Vijf maanden, alles hetzelfde. Zo deprimerend. Kom dan bij ons terug. Hm. We zouden immers na drie dagen elkaar de haar uit het hoofd trekken. Nu we elkaar zelden zien... gaat het... immers veel beter. Heuskind, ik, ik zou al mijn best doen dat je het goed bij ons had. Wij zouden alle zorgen voor je hebben... Ik zou me geheel naar je schikken. Maar ik niet naar jou. <kijnt> oh, mijn god. Eline. Eline. Wil je wat gaan liggen. Ik wil naar huis, Betsy. Ja, ik, ik wil naar huis. Zoals je wilt. Zal ik Henk vragen of hij je thuisbrengt? brengt. Ik kan me niet schelen. Of nee, la, laat me. Ik wil... alleen zijn. Maar daarnet zei je dat je juist wat afleiding wilde. Heb ik dat gezegd? Het vreemd. Nee, ik wil liever vanavond alleen zijn. Helemaal alleen. Ben Lieve, lieve ben. Hmm. Hmm. Ik kan het niet te ziek om te eten. Meer. Ik mag niet veel eten van de dokter. En vanavond wil ik niemand zien. Vanavond wil ik alleen zijn: niemand zien, niemand meer zien. het zijn er drie van rijer weg. Ermee. Die andere moet ik hebben. Waar zijn die nou? Daar ja. Ander van 5. En nu? Wachten. Het is benauwd hier. Benauwd. <coughs> Raam. Raam. Moet. Oop. Hoe ziek dan er ben? Oh, dan begint het weer. Dat kloppen houdt het dan nooit op. Oh, oh Jana. Ik bid je nemen bij je. Ik... Ik ben van Betsy weggelopen. Ik heb met... Vincent gebroken. Nee, nee, ik heb met Lawrence in Claire gebroken. Om Vincent. oh uh, Henk. Ik vraag vergiffenis. Niet slaan, alsjeblieft. Niet slaan. Oh, Lawrence. Is niet boos. Op je nidie. Ik hou zoveel van je. Ja, kijk dan. Hier is je portret. Dat draag ik toch altijd bij me. Dat weet alleen Otto. Oh. Otto. Otto. God, ik word gek. Otto. Lieve Otto. Ik ga je nu uit mijn medaillonnetje... Niemand mag weten dat ik jou op mijn borst draag. Niemand. Dat hadden we toch afgesproken. Jij was het alleen, Otto. Niet Vincent, niet Zink. СТУК В ДВЕРЬ Oh, niets erg. Ik heb hier wat op een bankje zitten mijmeren in de zon. We hebben nog alle tijd. Oh, gelukkig. Weet u, ik ben nog even op zitten geweest bij Lidie de Wouden van Berg... en we zaten zo gezellig te kakelen dat ik de tijd vergat. Oh, ja, zo gaat dat. Gaat alles dat goed met hè? Oh, het kon niet beter. Het is een wolk van een kind. Het wordt nu wel een beetje klein, hun huisje in de straat nu ze met z'n vieren zijn. Maar ja... Ach, hoe gaat het nu met u? Weer helemaal opgeknapt? Heel wel, dank u wel. Ik heb het toch zo jammer gevonden... geen getuige te kunnen zijn van het huwelijk van Paul van Raad en Freddy. Maar ik heb er alles over gehoord. Oh, het was allercharmantst, waarlijk. Oh, en ze waren verrukt van het eerste exemplaar van mijn nieuwe dichtbundel. Ik had er een opdracht in qua trein ingeschreven. Wat origineel. Goedemiddag, dame. Goedemiddag, mevrouw. Wie is dat, mevrouw Hovel? De pensionhoudster, van het pension waar Elina haar laatste dagen heeft gewoond. Ach ja, Eline. Nou, ik wilde wel dat men eens ophield met die praatjes over haar plotselinge dood. De stakker heeft bij haar leven al genoeg geleden. Ik zal het u maar zeggen, mevrouw van der Stoer. Ik heb vanmorgen bloemen op haar graf gelegd. Ach. Noemt u het sentimenteel? Ik kon er niets aan doen, ik moest het doen. Zij zou, als ze nog geleefd had, dat weet ik zeker, vandaag heel blij geweest zijn voor Otto. Ach, wat aardig van u. Daar zijn ze. Oh, wat ziet Freddy er schattig uit. Een pauw, zo wij dikker geworden. Een dikke burgemeester. <laughs> het goede leven. Ach, de van worden ook al groot. Ziet u dat? Even zwaaien. Ja. Dag. <laughs> oh, kijk en de Engelse familie en Theodore. Ach, en daar het bruidspaar. Ja. Ik heb het altijd al gedacht. Herinnert u het zich nog? Inderdaad, ja. Otto ziet er gelukkig goed uit en wat een prachtig boeket is Marie. Nou, het is een knap stel. Ik kan het echt niet helpen. Ik ben ontroerd. Ach, Otto en Marie. Zullen we nu de kerk ingaan? Ja. Toen ik daar net op dat bankje zat, heb ik de laatste jaren samen voorbij laten gaan kunt ons leven hier in Den Haag toch bepaald niet saai noemen. Wat beleven we toch eigenlijk veel, mevrouw van der Stoor? Ja, wat beleven we veel.